avondspits is snel aan het oplossen. Er staan nog 30 kilometer in heel Nederland. De file is in de Randstad. Op de A4 Den Haag-Amsterdam voor knopend de Nieuwe Meer 4 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Diemen. Er was een autobrand. Er wordt nu opgeruimd. Voor knopend Holendrecht staat 7 kilometer. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. File op de A10-ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor Westport 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Op de A10 Ring Zuid richting Amersfoort is er Osdorp bij Knoopend Watergraasmeer... staat nog 10 kilometer file vanwege omrijders door de autobrand op de A9. Op de A15 Rotterdam richting Gokum. 2 kilometer file door een ongeluk... bij Kloopend Gokum. en daar is ook de rechterrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. Zfm. dit is kerst met ZFM, met men nu, in de avond. nu, ZFM in de avond. I can't forget your face, you know it haunts me all the time. And it seems to me I'm living. sitting here alone I find the things I meant to say If I wrote them in a letter Would you read between the lines Would you understand If I'm backward, coming forward, would you help me realize all the answers to the questions I've been asking with my eyes? I could hand you all the cliches, but you've heard them all before. And I want to say I love. say is yes. you're a boy.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 alleen, neem een hand en toon me, de weg die leidt naar jou alleen, help me zo bij jou te komen.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 De tijd. het kan alles zijn wat u aanvraagt bij het programma Muziek Karier. of het nou hardrock is zij het lichte hardrock of het is klassiek, zij het lichte klassiek kan allemaal bellets, uptempo of zoiets als dit van Toon Hermans Het is vandaag een onwaarschijnlijk mooie dag de mensen om me heen zijn duidelijk opgetogen toen ik vanmorgen vroeg die blauwe hemel zag zou ik precies hetzelfde bloeien? Wanneer de zon er niet is.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 Weer, nee, zijn laatste op één na verschenen cd is dit uh, van die Toon Hermans. Ik zing van het leven. En het was eigenlijk allemaal een idee van uh, een Limburgse jongeman. Die zei tegen hem op een gegeven moment van... Uh,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 Het zijn wel allemaal liedjes die Toon Hermans zelf ooit geschreven heeft. Zee zijn met de zee daarnet. En dit, dit van zijn was een vrouw. schuchtere, was Van de liefde wist ik niets. En opeens riep zij dagliefert. En sprong achter op mijn fiets. En we reden langs de zee. En haar waren blond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Fietste naar een rustig plekje met dat indrukwekkend kind. Naar een afgelegen stekje.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 Well S'agenouille en prière. Comme un roseau se lance du fond d'un marécage. Elles cherche un peu de lumière. Elles ont en elle ces rivières. Ces montagnes où l'on trouve de leur parfois. Le rendra pour unité, pour un homme, pour une terre qu'on l'abandonne, une femme c'est ouvrir son cœur comme un souffle, un cri de guerre, là où les enfants.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 and dark came to fall.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 Zeg moest worden, is gezegd. Mijn geluk is toch bij.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 All run dry. That's when I stumble up in you. Yeah, that's when I stumble. you are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 Juggler featuring Ilse de Lange in blue Die en die heldere stem van uh, die Ilse de Lange. Il Muvrini, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Het zal zijn I Muvrini. Uh, Currigago, zo heet zijn cd. U weet, ik ben uh, verzamelaar van uh, wereldmuziek. En deze cd heb ik pas geleden gekregen. Stamt overigens uit uh, 1995, maar dat vind ik helemaal niet zo erg, hoor. Imaginini, zo heet dit nummer. Door deze Spaanse jongen gezongen. De ramp is appena, u doet uw ijs, en t'ingorga cena in een fonds di coraggio. Stasera barberie, na nutte ga sana, die nostalgie, Tussi, mais tussi, ma che non tengo a di, tu sì, ma che non tengo a di, tu sì. Quanto ore vuoi tenere? di? Quanto una verria di? Quanto una verria di? Het is een gevoel dat je in een rondom loopt. Deze is een gevoel in een rondom loopt. En dat je in een Kwamtu na verria di, kwamtu na verria di, kwamtu na verria di. Allemaal fijn.